wonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft een geavanceerd Israëlisch luchtafweersysteem in gebruik genomen. Het Arrow-systeem kan ballistische raketten neerhalen op ruim 100 kilometer hoogte... en kan vanuit Duitsland alle uithoeken van Europa verdedigen. Het is de eerste keer dat het afweersysteem buiten Israël wordt gebruikt. Duitsland heeft er 3,5 miljard euro voor betaald. De Arrow's staan nu in de buurt van Berlijn... maar komen later ook in Noord- en Zuid-Duitsland te staan. Informateur Buma heeft vandaag gesproken met de leiders van de kleinere fracties in de Tweede Kamer. Ze konden hun mening geven over het stuk dat D66 en CDA de afgelopen weken hebben opgesteld. Veel fracties zagen wel aanknopingspunten, maar misten ook bepaalde keuzes. Als laatste kwam BBB-leider Van der Plas bij Buma. Ze zei dat de BBB voorlopig niet van plan is in een coalitie te stappen... en dat sommige punten in het formatiedocument haar veel te ver gaan. Het EK Voetbal voor Vrouwen van 2029 wordt gehouden in Duitsland, heeft de UEFA bekendgemaakt. De andere gegadigden waren Polen en Zweden en Denemarken. Duitsland organiseerde het EK voor vrouwen ook al in 1989 en 2001. Nederland deed het in 2017, toen werd Oranje ook Europees kampioen. De Formule 1-ploeg van McLaren wijst geen kopman aan voor de slotrace in Abu Dhabi... waar wordt bepaald wie er wereldkampioen wordt. Beide McLaren-coureurs, Norris en Piastri, maken kans op de titel, net als Max Verstappen. Ze mogen van de teamleiding dus allebei voor de winst gaan... en krijgen dezelfde behandeling als het gaat om bandenkeuze en pitstops. Norris staat er het beste voor. Hij heeft 12 punten voorsprong op Verstappen en 16 op Piastri critici zeggen dat McLaren dit seizoen veel punten heeft verspeeld door niet voor één kopman te kiezen. Het weer, vooral langs de kustopklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 6 graden. Morgen af en toe zon, het blijft droog bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 De muzikanten die bij hem in de band kwamen, was ook wel leuk ja. om dat te, te, te beseffen inderdaad. Ja, ja yeah? dat is eigenlijk yeah. goed dat je dat zegt. Want ik yeah. heb natuurlijk, omdat hij zo kort geleden is overleden, heb ik laatst een, een videoboodschap kwam ik tegen van Eric Clapton over het overlijden ik ook voorzien, van, ik. van John ja. Dale. Ja, ja. en Nou, je ook. weet dat het en, en denk je, ja goed, je kan uh, iets verwachten misschien van, goh, het was, het was hartstikke leuk en uh, goede tijden. Maar die, die Eric Clapton was echt zwaar aangeslagen. Ja.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 Hij zegt: ik heb zoveel te danken aan die man. Aan, yeah. ik, heb, ik heb daar eigenlijk alles, alle grote blueschoten voor het eerst gehoord. En daar yeah, heb ik mijn, yeah. mijn eigen spel op, op geënt. Ja, yeah, knappe. Yeah. I want to say a few words about my friend John, who I learned past last night, or sometime yesterday. I want to say thank you chiefly for uh, rescuing me from oblivion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 John Mail en de uh, bluesmakers is toch wel hard, en die is in 1967 gemaakt. Oké, okay, ja, ik heb hem hier voor me. Het ja, ja. waren uh... de Rolling Stones zijn natuurlijk ook al een tijd bezig. De Beatles zijn ja. ook al. dus ja, uh, ja, dus Dat is inderdaad al een stukje later. Ja, ja, verrassend dat ze toch dat hij ook later is dan de Rolling Stones en de Beatles of zo, hè? ja.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 Rock 'til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 Ja, dit nummer met Eno Klepper is in 1966 opgenomen en uh, ja toen heeft hij eigenlijk ook meteen uh, John Peel het uh, band verlaten ja om te beginnen ja. wat je zegt ja supergroep Cream ja wat een tijd en dat, hè ja. en Peter Green verliet dus da daarop uh, John Mayle. en die ging uh, nee die kwam er in 1966 bij volgens mij hè ja maar ja. Het, dat is ook maar een jaartje geweest toch ja, volgens mij heel kort langer. inderdaad. Ja. Ja. En die ging eruit en die ging uh, wat toen nog heette Peter Green's Fleetwood Mac featuring Jeremy Spencer. Oh ja. <laughs> Zo heette het in het begin. <laughs> Dat dus hebben ze gelukkig maar wat korter gemaakt. Ja. Maar die kwamen toen met Black Magic Woman, Albatross. Ja, verschrikkelijk mooi. Dus mooie. het ging, het oh ging well, alleen maar van goed one, naar beter. Two, ja. Ja. Ja. mooie nummers inderdaad. Ja. Maar ook het leuke is, op een gegeven moment, 1965 uh, uh, was Peter Green.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 ja, ik, ik vind ja. hem heel fijn. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, ik vind hem echt Dat goed. je op maar... die gezichten goed herkennen? Ik zou eigenlijk ja, niet ja. weten wie uh, John Mill is. Ja, die rechtse. Ja. En Peter Green zou ik ook niet weten, nee. nee. John Mayle dus kan ik, ik herkennen. Dat komt maar de man links op de foto. Ja, ja Peter Green? Uh, ja. ja, ik vind ze alle vier uh, wel goed. Uh. Misschien Vindt heeft hij een foto doen. genomen als ondergrond, maar... Uh, ja.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 Maar we zitten nog pas bij de tweede gitarist. Van de echte grote. Je hebt dus Clapton met zijn Stratocaster. Je hebt uh, Peter Green. Die volgens mij mee, meer uh, Gibson Les Polman was. Yeah. Uh, toch iets andere sound. Maar hoewel ze ook wel alles uh, door elkaar gebruikt hoor. Geloof ik ook hoor. En uh, yeah. we komen straks nog toe natuurlijk aan uh, Mick Taylor. Ja, yeah, zeker. Die, uh, yeah. die hard uh, body yeah. Gibson. Die die ook in de Stones altijd gebruikte. Speelde. Okay.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 To see if I was looking back at her She had a yellow golden hair I'm Gonna follow everywhere She had a wiggle when she walked I wanted her to start and talk You know that I was looking back to see if she was looking back To see if I was looking back at her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 Die hoog haalt hij niet meer zo goed? Of, uh, ik ik weet, weet niet of de ik ja. denk dat het gewoon de, de kleur of de, de timbre van zijn stem is. Ik denk dat okay, het niet uh, goed is. Ja. Hij was natuurlijk jong toen hij dit zong. Ja, in 1966, ja, ja wat, nee, was hij al 33. Ja, maar goed, <laughs> gaat gaat hij uh, nog niet achteruit. Gaan we even naar, normaal gesproken niet. <laughs> wat is jong, inderdaad, ja. <laughs> ja, is jong. Maar het blijft een mooi nummer, inderdaad. Maar die is dus niet op de originele hard road terechtgekomen.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 Every night and I'm leaping on down the line gezien perfect is later Christine McVie geworden. zoals was dus blijkbaar zijn muze. Ja, we draaien wel heel veel nummers van A Hard Road. Ja, wat kwam er na? Crusade. Ja, met Mick Taylor natuurlijk, Hoe Hoe krijgt iets voor elkaar, hè? Weer een topgitarist. Ja, zeker. Ja. Als ik meteen mag verklopen wat mijn favoriete nummer is: ja? Driving Sideways.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 Alleen bij het nummer Live With Me speelde hij mee en Country Honk. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben het al over 1968. Toen werd het tweede album met Mick Taylor uitgebracht. Dat was Blues from Laurel Canyon. En daarna, toen het album opgenomen was, heeft hij door Mick Jagger gevraagd zich bij de Rolling Stones te voegen.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 Fine.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 Another man gone. Another man gone. Another man gone. Another man gone. On the county farm. On the county farm. On the county farm. It's on the county farm. <laughs> Another dan zijn we weer bijna aan het eind van het eerste uur.